Ik wil eten. Er staat nog een ecologische fruitsalade en een bakje koeghoes. En rechtsgedraaide yoghurt van scharrel. Koeien. Dat zeg ik. Ik wil eten. Normaal eten. Niet die biologisch dynamische rotzooi. Het is anders heel persoonlijk.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 Ah, stel je voor, achter we dat karretje. Ik moet nog bandschappen doen, pa. Als ik zie wat er zoal rondloopt in de supermarkten, dan moet jij dit zeker kunnen. Ik ben tegen supermarkten. Waar is het bakkertje gebleven? En het groenteboertje? Ja. En het kruideniertje? Toen mensen nog om elkaar gaven. Persoonlijk contact. In plaats van die voedselverwerkende fabrieken waar je tegenwoordig je spullen moet kopen. Wees, wat vind jij er nou van, man? Uh, we hebben het erover gehad. Toos heeft gewonnen.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 En met alles wat je in de toekomst nog gaat zeggen. Maar na drie weken in ...met havenvloggen ...kan ik ook nergens anders meer aan denken dan aan eieren. Met spek en witbrood. Met zo'n dubbel gebakken kors. En met roommotor en shem. Ja, we hebben het erover gehad. Maar uh, Toos heeft gewonnen. Pa naar de supermarkt? Ja. Jij en meest zijn hopelijk toch wel weer verzekerd. Het moet maar eens afgeholpen zijn met Zijne Majesteit. Hij lijkt de sheik van Arabië wel. Wordt de hele dag op zijn winkel bediend...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 Heeft u enge huisdieren? Luidruchtige hobby's of gewoontes? Makineus of makteren zelf? Of u ochtend of avondmens bent? Kom. Kinderen groot bezwaar. Ooit opgenomen geweest in een psychiatrische instelling? Ziektes mm -hmm. bekend in de familie? Juist.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 keerlijke biologisch vegetarische toven. Wild uh, de wilde eens een gestreepte kleurtje zijn. de eco-scholier voor Waanzin! Uh, Waanzin! God, Dat ik dit toch moet meemaken op een oude dag. Eh. Uh, ik uh, uh. moet er 50 cent in gooien, meneer, anders gaat hij niet los. Dat heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan. Maar hij wil niet los. Welke zwakzinnige heeft dit systeem uitgevonden? terug die munt.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 Wat doe jij nou hier? We willen even kijken wie de nieuwe buurman wordt, hè? Huh? Huh? Ja? Ja, gewoon ik, Leo, Tante Ali, Toos Hallo. en dan Hallo? Dat, dat, dat komt heel slecht uit. Ik zit op een schema. Ach, ik heb. Jongen, eh... zeurt toch niet zo? Hallo, dag. Ik ben Tante Ali. Welkom in de buurt. Aangenaam mevrouw. Uh, het is nog helemaal niet gezegd dat David, uh, David degene wordt. Ik wil trouwens goedkoop. En dit hier, dat is mijn man mees. Jawel. Wij zijn voor dit café hiernaast. Ja, dat mag je wel stellen. Ja. ja. Ah, hoe is Meneer De Hoop, zeg maar, Willem. Oh, lekker druk, zeg. Zijn dit allemaal gegarandeerd voor die kamer? Zeker niet, volgens mijn schema. Wij zijn van de balletagecommissie. Let me niet op ons, hoor. Ik ben Toos En Dit is mijn man, mees. Inderdaad. We zijn van het café hiernaast. Dat mag je wel stellen, Al ja. ja. genomen. Ze wilde net weggaan, hè, Toos? Wel, nee, joh. Hoe kom je daar nou bij? Nee, nee ja, maar hoor. We nee, blijven hier nee. gezellig bij zal op de bank zitten. Ja, zo is maar, hè. Dan kunnen we iedereen goed bekijken, En hoor. Ja, dat zei ik. O, David, en, kom je ook? Die, <totstuken> die, <totstuken> die, <totstuken> dit, dit, dit is dus de badkamer. Ja, dit dus de badkamer. Wat doe jij Hier is de keuken. Ja, nee. De wc. Oh, oh, oh, de en dit is dan de zijkant die de boete hier staat. Wat een toestand. Waar is die goede oude tijd dat je gewoon je bestelling kon opgeven? En de kruiden voor je pakt dan wat je nodig had zelf bedienen, ja, maar mocht wat. Ze doen net of het vooruitgang is, maar feitelijk worden we de hele dag goed genept met z'n allen, ja. En waarom staat de koffiemelk niet bij de koffie, maar bij houdbare producten? Is gewoon niet logisch. Onze slager is erg trots op zijn osseworst en terecht. ...een half ontje overheerlijke Otseborst... ...voor maar 7,95. Godsamme hebben zich. Hé, hey, niet voordringen! Ik stond al bij deze kassa! Zakken Eh... Jongetje... ...wil jij niet met je karretje tegen de benen... ...van deze meneer botsen? Dat is niet netjes, hoor!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 Dat leek me wel een keurig team. Al voor mijn laag. Je bedoelt die kruising tussen Malibu, Barbie en een internationaal supermodel? Oh. Dat was zo mooi. Daar heb ik eigenlijk helemaal niet op gelegd. Nee, dat kwam waarschijnlijk omdat je met een appelflaute in de hoek lag. <laughs> met je tong ergens op je derde knoop schat. Die lallebel komt er niet in. Nou, dat staat genoteerd. Dan heb ik hier nog in de aanbieding Jan van Gent. Jan van Gent. Keurige man, vertegenwoordiger en dus kredietwaardig.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 ...maar die dus precies wist hoe je een brandbom moest maken... ...van twee peperclips, een fles afwasmiddel en een wc-korstel. Nou, nou ja. dat is het niet het dus. Kom al mee met het huishouden. Ja, nou, streep door. Even kijken. En dan heb ik hier nog die kerel met die hele enge rotwijler. Oh, ja, oh, enge Nou, eerlijk waar. Dat beest stond me zo rot aan te loeren dat ik er geen woord meer uit kreeg. Ik heb die man overal gelijk in gegeven, ja. Wat hij ook zei. Stel hem maar voor aan het nee. Kunnen ze mekaar een kopje kleiner maken. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Het is wel een veilig idee, zo'n Rotweiler in huis. Helemaal nu met die golven inbraken. je Annie kwam in de kapperszaak gisteren. Hè? Die vertelde wat dat... Hij, uh, wat moest je uh, Annie bij jou in de kapperszaak? Uh. En dan hebben we natuurlijk ook nog Willem de Hond. Oh, ja. ja, dat is heel leuk. Hartstikke goed. Ja. Ja. Nou, een uh, marktkoopman op de Albert hm. Wil drie oh. maanden vooruit betalen. Oh, dat, is, oh, dat is mooi. Ja. Plus ook nog sleutelgeld. Keen, Geen huisdier. Rookt nee. niet. Dat is helemaal ja, okay. goed. En speelt een leuk mopje op de piano. Oh. Nou, gezellig. Ja, Wat? kip. is toch gezellig? Piano spelen in de kip? Ja. Oh, ik wil niet hoor. Al die herrie in mijn kroeg. En dan kan je net zo goed meteen die nicht van een graaf in huis halen. Denk je? Wat? Dat, dat uh, David zo so is? <laughs> Alsjeblieft zeg, die heeft het uitgevonden. Ja, nou, wat, maar wat maakt dat nou uit? Iedereen in het theater is van de verkeerde ik denk, kant. Ik heb met Ja, oh god, ik heb wat afgelachen mm -hmm. met die knullen. De een was nog lekkerder Aha. dan de andere. Maar ja, ja, je weet het hè, niks mm -hmm. intiems mee te beginnen. Ja, maar ja, dat... Een goed gesprek, dat wel. Mm. Nee, ja. lieve jongens van alles. Ja, nee. in de... maar, ik ga het door. Wat was dat? Dat was de politie. Er oh. is een aanklacht ingediend tegen pa. Tegen pa? Wegens mishandeling. Oh, wat? Van een kluiten. Nee. Oh. Ja. Wat nou? Mijn naam is Haas. Juist, pa. Dus als ik het goed begrijp, ben jij boodschappen gaan doen... en kom je terug met een aanklacht wegens mishandeling aan je broek. Dat kan gebeuren, hè.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 Ik loop al drie weken in ongestreken overhemden. Goeiedag. Wat hey, hey, hallo. hallo. Ja, Het was Willem toch, hè? Ja. Ja. ja. Willem de hond, hè? De nieuwe buurman, hè? Ja, nou, ja. Daar, daar heb ik nog geen beslissing over genomen. Ja, dat geeft niks, jongen. Wil je wat van bedrinken? Ja, geef die andere ook wat.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 Leuke fans, zeg. Gaat best, hè, die piano. Ja, dat zeg je alleen maar omdat hij het een rondje naar het andere bestelt. Nou ja, en? Zo, geregeld. Nou, oh, kun je mij die 25 euro maar weer terug, Leo. Ik zei het toch, dat Toos zou winnen. Een gezellige is, zeg. Met die Willem de hond. Oh, Wat een maar. eindige man, zeg. Eh, wordt dat een manie? Nou, ja, hij, hij kan het goed vinden met iedereen. Ja, ja vooral met Tante Ali. Oh, nou, ik heb al eens begrepen. dat rode Annie tegenwoordig ook regelmatig in jouw. De hele zaak! Die Willem is een naamwinst. We moesten het maar doen. Hoe oh, beslis jij dat? ik niet, Toos. beslist alles. Ja. Stel je voor. Nou, het lijkt mij een geschikte vent. We moesten het maar doen. Ja. En David dan? Misschien vindt Tante Ali het helemaal niet leuk als ik Willem meeneem in plaats van David. Dat zal wel loslopen. Jongens, dat doet me zo denken aan mijn theatertijd met Wilma Albert. Ik moet er vandoor, mensen. Het is morgen weer vroegdag. Wat krijg je van me, meest? Nou, dat is lekker. Nee, nee, nee, nee, nee. Als buurman kan je het gewoon op de lat laten zitten. He. Niks ervan. Gewoon netjes afrekenen. Kijk, dat is nog een man naar mijn hart aan ja. halen. Tot ziens, lui. Dat is gezellig. We willen hem, toch? Oh, jongens, jongens, we hebben een winnaar. Ja. Oh, maar, maar ik dacht dat je liever David wilde, de choreograaf. Ja, of wil je liever avond aan avond en met die Willem zingen? Die Willem is een prima nee. kerel. Dat is een kerel uit één stuk. Ja. Dat lijkt ja. mij een goede keuze, hoor, Mani. Nou, ja, ja. Oh, dus jullie vinden allemaal dat ik Willem moet kiezen? Ja! ja. Nou, niet ja. per se. Ja. Oh, nee? Dus... Eh, uh, Nou, misschien moet ik het dan maar doen. Oh, goed gedaan, ja. ja, maar, nee. maar misschien moet het ook eerst even aan pa worden gevraagd. Hè? Hoezo? Uh, Wat is die eigenlijk? Het is die vrouw en het bellen. Ja? Om het goed te maken. Mm -hmm. En te zorgen dat ze die aanklacht intrekt. We hebben het erover gehakt. En Toos heb gewonnen. Klinkt bekend. Ik wou dat ik dit boek eerder had gelezen. Mm -hmm.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 Toos, mag ik je even voorstellen? Uh, Dit is Ine. Aangenaam. De oma van het jongetje uit de supermarkt, weet je nog? Uh, we, we, we, we, waarom zit ze in jouw ochtendjas I, In mijn keuken? Mees! Ach, ik moest het toch goed maken van jou? Nou, we hebben het meer dan goed gemaakt, nou, hè, Ine? Ja. Nou, oh, yeah. Mees! Uh, dat is er? Uh... Oh, goede uh. Mees...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 Wie zou er nou niet met Willem willen leven? Dit is een fatsoenlijke kerel, hoor. Hij hoort er nu al helemaal bij. Ja, ik weet het. En jullie komen er heus alweer overheen. Mani, waar overheen? morgen. Oh, Mani, heb je de sleutels al bij laten maken? Dan kan ik vanmiddag mijn spullen komen brengen. Ja, heb ik vanmorgen meteen laten doen. Kijk eens, deze is van de voordeur... en deze is van de studio... en deze van het berghok. Oké, dan ben ik er vanmiddag om een uurtje of twee. Bye, allemaal. Bye